Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Over zes weken moeten meer dan duizend Rotterdammers hun huis uit... vanwege een vliegtuigbom. Die is in de Tweede Wereldoorlog op de stad gegooid, maar nooit ontploft. De bom lag in Rotterdam West, onder een huis dat inmiddels gesloopt is... zodat de explosieve opruimingsdienst er goed bij kan. Op 30 mei gaan ze hem onschadelijk maken. Die dag mogen de bewoners van 700 huizen... tussen 8 uur ochtends en 8 uur s avonds niet thuis zijn... De politie gaat dan bij elk huis langs om te checken of de bewoners ook echt weg zijn. De Palestijnse fotograaf Mohamed Salem is dit jaar de winnaar van de prestigieuze World Press-foto. Hij maakte in de Gaza-strook een foto van een vrouw die haar dode nichtje vasthoudt. De jury vertelt wat er bijzonder is aan de foto. Als je daarnaar kijkt, dan zie je, en ik denk iedere mens op de wereld gaat meteen zien... dat deze vrouw iemand kwijt is geraakt waar ze ontzettend van houdt. Je ziet haar, je ziet haar gezicht ook niet? Nee, je kan haar gezicht niet zien en je kan het kind is dus gewikkeld in een laken... dus um, die. Kan kan je ook niet zien, maar het spreekt het is echt een universele taal die iedereen meteen gaat begrijpen. Zijn foto werd geselecteerd uit ruim 61.000 inzendingen. Op twee plekken in Amsterdam hoeven e-bikes vanaf vandaag niet op het fietspad. Ze mogen daar ook op de weg. Het is een proef. De gemeente wil weten of de fietspaden daar veiliger van worden. Door de grote hoeveelheid fietsers, maar ook uh, alle extra snelle fietsers... die we erbij hebben gekregen, is het echt onveilig op het fietspad. En je merkt dat steeds meer mensen eigenlijk niet meer durven te fietsen. Maar wat we iets moeten doen, dat staat wel vast... want als wij niks doen nu, hè, we zien het autoverkeer toenemen... maar we zien de fietsers en het openbaar vervoer nog veel meer toenemen in de stad. En uiteindelijk is er gewoon te weinig plek om iedereen kwijt te kunnen. Het experiment in Amsterdam duurt drie maanden. Het weer: de rest van de middag een mix van zon en wolken bij een graad of elf. Later vanavond is er nog kans op regen. Morgen trekken er buien over met kans op onweer. Dan is het een graad of tien. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het zijn nu nog veelal uh, korte dagelijkse files in onze regio. Iets meer vertraging heb je op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, bij Roelevarensveen. 12 kilometer file met een kwartier op onthoud. Een kwartier vertraging ook voor het verkeer op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Purmerend. Kwartiertje op de A 9 vanuit Alkmaar naar Diemen, daar staat de file bij Afrit AMC in een dus 8 kilometer file. Hij begint al bij Badhoeverp. En op de N197, Heemskerk Beverwijk. Voor de aansluiting met de A22 2 kilometer file, maar wel met bijna een half uur. Vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in, Zin in Zandvoort yeah is Zin in ZFM. met nu de Muziek Boulevard. Down in the te lo niego, porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Yo to espero y tengo claro que es mi culpa Mi culpa culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me como Timon y Pumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Haters hey, pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. This Toda la noche rompemos Al otro día volvemos You como how baby This is the rhythm of the night. Baby, the night's like fuego night. We about to spend the dinero oh, yeah. We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night We're all broken We'll be You know baby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 En de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanavond stemt de VN-veiligheidsraad over de vraag of Palestina volledig lid mag worden van de Verenigde Naties. Waarschijnlijk zit dat volledige lidmaatschap er niet in, omdat de VS zijn veto zal gebruiken. De KNVB en de Hartstichting gaan zoveel mogelijk voetbalclubs helpen bij de aanschaf, het plaatsen en het onderhoud van een defibrillator. Veel clubs hebben er wel één, maar weten vaak niet hoe die te gebruiken. De man die vorig jaar in Den Haag een medewerkster van Albert Heijn doodstak... is veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man wilde wraak nemen, omdat hij vond dat hij onschuldig had vastgezeten... voor diefstal bij een ander filiaal van Albert Heijn. Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking en regen... morgen wisselvallig en veel wind bij een graad of 10. VL A lifetime of love Now I know C-F-M mm -hmm. It's love.